Wij beginnen de zoggerles, 299, op de pagina Resh Mem Gimmi, 243, de rechterkolom, de regel 18 de Wij staan hier ingehaakt in een uh, betoog van hem. En ik ga dan even naar boven, ietsje naar boven, naar de regel 10. Even resumeren van wat hij had ons gezegd aan het einde van de vorige les. Want hij vertelt ons, zoals we weten... Uh, in deze, al, de, deze algemene toelichting over de veertien voorschriften. Parallel tussen de, die voorschriften en uh, zeven dagen van de scheppingsdaad. En we zitten in het midden van de, der, van de derde voorschrift. Ja, de jegoed. Door zeggen van Jusma, dat wij uh, hogere en lagere goed maken, eenheid maken, brengen ze hier aan binnen ook wat tot eenheid. En dat overeenkomt, gaat uh, parallel, uh, trekt die met de derde dag van Macebrishi, de derde dag van de scheppingsdaad. We weten dat op de eerste dag was. Gezet uh, gecreëerd. Oftewel liefde van de goede kant. Op de tweede dag van de scheppingsdaad werd. Geen uh, gecreëerd. Oftewel om de schepping uh, in staat te stellen. Asham liefde te hebben. Ook wanneer het hem slecht gaat ook in de dien. En de derde dag is de de middelste lijn te is de wanneer de eenheid de eenheid komt tussen die twee, de eerste en de tweede dag. En men kan dan Hashem lief hebben van twee kanten. En hij vertelde ons dan verder dat door de opwekking van beneden, door het leren van, de leren, leren van Torah, gebed en goede daden, dat uh, opstegen van maanheid uh, doen wij opstegen het aspect van vanaf de gazé. En naar boven van de zoon van de absolute naar de Abba en Ima van Yershut, oftewel naar de, mich van de Gaze, van de Gaze en naar boven van Yershut, dat heet Abba en Ima van Yershut. En dan ontvangt die morgen, en die ontvangt dan morgen van Gaze en naar boven. En de, eh, ook Zeeranpien dan ontvangt van hem, dan mogen van deze plaats van Gezé, boven de Gezé van eh, hier zoeken. En dat is dan de liefde van de goede kant. Eh, de, de eigenschap van het, dit licht heet, waak van de Zeeranpien. Dat is wat hij ontvangt. Wak van, zeer, wak van de zeer ontvangt dan wak. En dat zijn zes, kant, zes bovenste kanten. Zes zijn, zijn bovenste kanten. Oftewel, die heten ook de hogere wateren. Die vanaf de gezijn naar boven zijn. En dat is dan de plaats. De olam, van, olam, van de toekomstige wereld. Ja, vanaf de gasee naar boven, van, hier is deze plaats, geestelijke plaats, van die heet Olam Haba, de toekomstige wereld. Dat daar is, dat daar schijnt het licht van de eerste dag. Het licht van de eerste dag van de scheppingsdaad. Oftewel, dat primair licht, dat verborgen is voor de tzadikim voor de rechtvaardige, in de voor de toekomstige wereld. Duidelijk, betekent niet na de dood, zoals we dat geleerd, maar het is een kwestie van bevatting, een kwestie van zichzelf het individueel geestelijk werk te doen, zichzelf zuiveren en opbouwen, zuiveren en opbouwen, zodat men komt tot het niveau van Olam Baba van de toekomstige wereld. De geestelijke niveau van de toekomstige wereld. Terwijl een mens hier op aarde is. 18. En dat is absoluut onbekend wat ik zeg. Nog, eh, nog christenen, nog joden, nog... Eh, eh, islamieten, niemand kent dat wat ik nu, wat ik wat, ik, wat ik, wat wij leren hier. Dat het allemaal gaat over een mens hier in deze wereld en niet in de toekomstige wereld. Niet zo so, so kinderlijk naïef, zo menend zoals christenen, ook joden, dat het in de toekomst later, later komt het na de dood en dan hopen zij dat het na de dood, dat zij dat hun ziel komt, zal komen in de Olamba in de toekomstige wereld. Het is in deze wereld, juist deze, in deze wereld, waar, waar al die zwaartekracht, kracht, uh, werken, alles is van Hashem, al die wetten zijn van Hashem, hier waar het zo moeilijk is, waar de Sitra Achra steeds uh, loert op de mens, hier moet het gebeuren, hier moet de mens komen tot het ervaren van de toestand van Olam Abba, de toekomstige wereld. Het is geen hoop, het is niet alleen hoop onder het verstand, maar het is wel een hoop boven het verstand, dat wij weten dat het wel haalbaar is. En wij eran toe en komen eran komen aan deze toestand. Terechel acht. En wat ze nekraa ragwak. Neekentien schoen jorea schegu. gimel rishonot Ataam. hu. Kielekabel or. Shalem, de zorg voor de zorg voor de bahola voor de zorg voor de zorg en de zorg voor de zorg voor de zorg voor de zorg voor de zorg voor de zorg voor de zorg de Heel raka helixen mihaze, de fijfentwinder, uli mala shibo. Schein sham raka kilim de habad hagat, ze Kilo yohel, yohel, kilo yohanu, la lot gam mihaze, mihaze, uli mata zefentwinder de zon. Miha mata dina kasia Kanal 28 по дибора самох ше 600 маем та хто ні. Викиван 29 шело еліно рак шиша тилім, що міхасеу у мала де зерон п. 30 алкей наме каблім рак шиша урот. 31 бавен. Шешета урот 2 en 30, de Chabat, de Chabat, de Chabat, de Chabat, de Chabat, de Chabat, de de Chabat, de Chabat, de Chabat, de Chabat, de Chabat, de Chabat, de kilim, de Chabat, de Chabat, de Chabat, de Chabat, de Chabat, de Chabat, de Chabat, de Chabat, de Chabat, de geweldig, geweldig, hoe hij ons dat uitlegt, dat uh, nu alleen maar wak is, uh, ontvangt je dan alleen maar, zeer en peen, alleen maar wak. En wat, waarom wak? En hij geeft, dat geeft ons nou ook een hele betoog over, eigenlijk slaat het over die, dat principe wat we hebben geleerd, de wet van de omgekeerde uh, verhouding tussen lichten en kieling. En kijk nou nog een keer steeds en dat is voor jou weer een gelegenheid om het goed nog uh, doorgronden dat deze uh, primaire kwestie in onze studie. En dat is net zoals uh, vermenigvuldigingstabelletjes te leren uh, in de wiskunde. Marshenik, om Marshenik vak, en waarom heet het alleen vak? Zes uit zes onderste uit Negen, tien. Ze reden dat leert ze hoe gastser Gimel is. Zo'n dat dit leert die dat er ontbreken aan hem drie eerste kabad. Of mag je dat? Anders is het niet. hoe de reden daarvan is, 20. Kilikabell Oor en nu kijk wat hij zegt, dan geeft ons een principe weer, en kijk, steeds pak de principes, de algemene principes. Kilikabell Oor Shalem, om het volledige licht te ontvangen, om volledige licht te ontvangen, tsarikha par soef bakilim slimim, dient een par te zijn met volledige kilim. 21. De heino toest. De heino. Dat wil zeggen. De de kilim, zullen partsoefen. Dat wil zeggen, die moet hebben. Uh, dient te hebben alle 10 kilim van de partsoefen. Welke 22 10 kilim van de partsoefen Heeten Chabad gaat dat neem? 10. Ja, 10 kilim. 23 we kiezen de lage lino, de zon. En aangezien wij hebben wij deden opstijgen niet de hele partsof van de zon naar Abouimah van Jersuot, oftewel naar de bovenste gedeelte van de Jersuot, ja, door zeggen van Shma Israel 24. Ela maar alleen maar en het deel dat uh, vanaf de Chazé en zijn, vanaf het gedeelte van zijn Chazé en naar boven ja, van de plaats van Chazé en naar boven van de zier en want dat daar zijn er alleen maar kilim Chabad Chagat ja, en ontbrekende de, de uh, dan de 9-26. De, de, de, de, de, de Want wij konden niet doen opstegen. Ook de plaats van de Hazijn naar beneden van de zon. Zo 27. Adina Adjina Karsje. Vanwege de zware dien die daar is. Ja, van onder de Hazijn. Van de zon. Kanaal wat die boeressen zoals boven gezegd werd in de belendende uitspraak 28. Schouw maim dat is de essentie van de lagere wateren. Ja onder de gezegd. We kieven zo hoog heilige rachis schaakje en aangezien we hebben deden opstegen alleen maar zes kilim. die vanaf de gezee naar boven van de en pin zijn, 33. Alken, daarom, mijn naam, ik daarom, daarom ontvangen we alleen maar zes lichten. En dan uh, naar de wet van de, naar het principe van de omgekeerde verhouding tussen lichten en uh, keelie. Boven, op de manier en en dertach. 6.6 het haurode dat zes lichten ha-gad Worden ingebed met metlapschim ba-6 het -ba -sh zijn ingebed. 32. In zes kilim Chabad ha van de zeer alp. We gimme de Chabad en drie lichten van Chabad is lichten Chabad is die gar recheldri en Eén loma, komelijk heeft die geen plaats om hen te ontvangen. Mecham had gisteren vanwege het ontbreken bij hem van, eh, aan Nehi van Kilim, 34, die van, die vanaf de gezijner be, zijn, vanaf, die van zijn plaats van, vanaf de gezijner beneden. Shuloye, glulalo, die konden we, die konden we niet doen opstegen naar. Aba en Ima. 35. Mikoach Aviyut Vanwege de Aviyut En zware dien. Die in hen is. 36. Na de punt. We nimza. Schrijn um je hadim. Ata. 37. Rak, Waagde ze hier aanpind. We hoe geseer gaar de oorot. Muhammad 38. Isaron. gat de kilim. Oh geweldig hekje. Dat is dan de omgekeerde verhouding tussen lichten en Kirim. We nemen zijn. het blijkt dus. Dat wij nu eenheid brengen. Alleen maar op het niveau van wak. Van de zeer Alleen wak. En 37, hoe gaat er gar en die, en daar ontbreekt gar van lichten, vanwege het tekort aan gat aan de drie onderste van kilim. Ja, drie onder, het ontbreken van drie onderste van kilim heeft tot gevolg dat er, om dat ontbreken ook de drie bovenste van lichten. 38 na de punt. Onegedacht is jouw rood de gebade. Nihi. 39 Hagalalu. Jez zesde woord. bapasuk pasook schmae Israël. En nu kijk ik goed wat je zegt ons. Onegedacht zes en tegenover zes lichten Hagat Nihi. Tegenover deze zes lichten Hagat Nihi. 39 zijn er, ja, in het gebed van Shema Israël zijn er zes woorden in het vers. Shema Israël, hoor Israël, ja, Shema Yisraël. Hashem Elokein, Hashem gaat Ja, zes woorden die overeenkomen dus, dus met die zes die lichten. De regel 40. Bijbelijk, wat wij leren, dan. dan als je dat weet, als een mens dat weet, en die zegt dan Shema Israël. Op deze manier zegt hij dan, en hij weet dat je dat eenheid daarmee op welke manier, wat breng je tot eenheid? En wat daarmee tot uh, welke die, uh, geestelijke handeling hij doet, dan natuurlijk dat het helpt, dat je dan komt in een toestand, dat je die dat eeuwige leven ervaart, want die brengt al, dat, al die processen. Op gang in de zon en in Abel-Yim. Duidelijk. Maar als een mens zonder weten, ja, zoals dat volk dat doet. Zij dat leren alleen maar traditie. Als zij dan zeggen, zoals Maa Israël, met hun kinderlijke gezichtjes, eh, engeltjes, met eh, en hun gezicht dan eh, ogen dicht doen en, eh, en allemaal comedies spelen, dan helpt het voor geen millimeter. Geen millimeter, want Hashem hoort het hart van de mens. En als een mens. Uh, en het hart, als een hart uh, uh, weet wat die doet, het hart beleeft die geestelijke processen waar we het over hebben. Het hart is gericht op het tot zivouk te brengen van zon, en dan zijn er die zes lichten wak die. De zoon ontvangt. En dan de mens die zegt. Sma. Eh, als ontvangt zij ook. Dan helpt het. Duidelijk. Maar ga daar nergens naar synagoge. Iets zeggen. Of zonder synagogen sma Israël Al die woorden die heilig zijn. Maar als een mens niet weet wat je doet. Wat is het nou. Wat kan het een mens helpen. Psychologisch misschien. 40 naar de punt. Eigenlijk. Dus zonder leren van Kabbala. Is het. Eh, alleen maar. blijft het. Bla bla. Ook. Let op wat ik zeg. Ook het zeggen van Shma Israel. Niet Shma Israël op zichzelf staande. Natuurlijk zit, zit in Schma-Israël in elk woord van, het van Sidur zit de kracht, de redingskracht. Maar een mens moet een plaats hebben om deze redingskracht te ontvangen. Eveneens als een mens de kracht moet hebben om ook de kilim van onder de geze aan te sluiten eh, aan de... Kilim van boven de geze, om ook dus, met andere woorden, zijn, Hashem lief te hebben, ook wanneer, uh, wanneer uh, hij dien ontvangt, wanneer, heb ik in de toestand van de zware dien, want als een mens dan, ook dan Hashem lief heeft, betekent dat zijn kilim van onder de geze ook werken, uh, omwille van het geef. En dan uh, ontvang je dan licht ook in die uh, kilim van onder de haze. Anders niet. De regel 40 naar de punt. We hen we hebben basot geval, ila'a. 41 het geval, we hebben het geval, we hebben Let op, dus wat, is het, wat heeft dat tot gevolg dat alleen maar zes lichten, ja zes onderste lichten, ga dan hier, zei ontvang door deze, hier goed die wij doen, eenheid die wij doen door het zeggen van smaistre. Dus de kracht die in dit gebed zit, ingeplant, is de kracht van die, alleen maar van die, Gagat, gagat nehi, oftewel, zes uiteinden van de zeerampin, van het licht. Ja? we hen en zij, de zon, ontvangen alleen maar, in essentie, van je Elah, alleen maar vanuit het aspect van de hogere Jehoed. Ja, Shema Israël, die zes, we hebben dat geleerd, de hogere Jehoed. En daarna zegt men zachtjes, Baruch Shem Quad Malchotola Olam Vaet, Gezegend is de glorie enzovoort. Dat is dan de lagere hiergoed. En in dit geval, zie je dat, wanneer spreekt, zegt men alleen maar Shema Dan uh, ontvangt men uh, alleen maar dus van, hoge, van de hogere hiergoed. De hogere eenheid, 41. dat, dat betekent... Mij geen uit mij, alleen maar van het aspect van de hogere wateren, die vanaf de gaza en naar boven zijn, 42. We opgenomen het amogen, de hawa, me ziet de tiewole wat, en dat is zoals we weten, dat is vanuit het aspect van de liefde, mogen, dat is het aspect van de mogen, van de liefde, van de goede kant, alleen maar van de goede kant, dus wanneer een mens goed gaat, maar, maar niet van de kant van de dienakasje. Van de zware dien, zoals het onder de gezet. Dus dat hebben we nu geleerd hier, eh, over die eenheid van, de hogere eenheid eigenlijk, van Shema Yisrael, wat er gebeurt eh, door het zegen met de juiste kawada. De regel 44, От вав. Am eilu. Fijf De De hier. Na de Kanal. Op de bod, Gimmel. Amekhuna, Bashem, iya vasha. Achtenfertsch, vechurba. Piornish, arkulo, mechashe, ulimala. Naichenfertsch, ulimata, mechashe, nasa, iya vasha, vareika, mior. En je kunt opletten. Dus tot nu toe heeft de zon heeft de, de, de, de, de, de, de, de, de zon gewoon de zeer ontving het licht? Ja, wak van wie? Van de plaats van boven de gazelle van de Hirsop. Ja of niet? Oftewel, de, het, het, het, de plaats heet uh, hogere wateren. Oftewel, uh, van de dus dat is dan alleen wak heeft je ontvangen want dat overeenkomt met ze hier van boven de geze. eerst ontvangt bo euh, euh, ze hier pin boven de geze. ja, lichtere kilim en daarna de zwaardere kilim maar onder de geze is nog niet um, daar woed nog steeds de dinakasje de zware dina. En? en dat moeten wij ook en, dan ond, en dat betekent dus, zeer aan het ontving van het aspect van de liefde van de goede kant. Alleen maar van de goede kant. Maar nu moet ook nog uh, mogen ontvangen worden, van naar onder de geze. vanuit het aspect van de liefde, ook van de kant van die nakasje, van de zware dien. En dan kijk naar nou wat hij zegt. Amnam Tsrihim, echter Otwaf 6. Echter Tsrihim, de Achla, maar echter, men dient die aan te sluiten, die aan te aan die deze morgen, in deze mogen dient men aan te sluiten, in deze morgen van vak. Van de wak, van de zeer pin, dient men aan te sluiten, ook het aspect hiera, ook het aspect van vrees, ja, aspect van malchut. Dus eh, alles wat onder de gezet staat, ook onder de eh, paraplu van malchut, ja, de malchut staat, staat aan de gezet, daarom zeg je dan hiera. We gnizat aor, en dat is het aspect van het verstoppen van het licht, de regel 46. Dat, welke verstopping van het licht is geworden op de plaats van vanaf de gezee en naar beneden van de jirsut. Duidelijk dat boven de gezee van de jirsut, daar is gescheen de primaire licht. De, het licht van de eerste scheppingsdag, Maar daaronder, en, en die is dus net, die is dus eh, deze plaats dan boven de gezee van de is vrij van vermenging van, de vier, van het vierde stadium van de dien. Maar onder de gezee van de eerste daar is er al dien. Kan de bij zoals het gezegd werd in de oot, Diemel in het derde oord van, van deze toelichting. Welke dus plaats vanaf de Gezee naar beneden van de Iersoplet op heet yavasha heet het Droge Weghurba, nee, nee, 28. Weghurba, het betekent uh, uh, Iets wat, ghorba is ook dus, uh, uitgemergeld is. Ook droge, een ander woord voor droge. Een synoniem. Die haornisch, ark, olo, me want het op bleef helemaal op de plaats, vanaf de gesee, naar boven. 49. Olematen, mi en onder de gesee, onder de gezet van Jirsut. Nasa Jabasha is geworden, Jabasha is geworden droge. Verrika meer en leeg. Letterlijk leeg van licht. Dus daar is geen licht. Punt. Verhoes de. de regel 50 had Dalit De echade Aromes leen funa dit Funas en 51, jabasha mi or, O, oh, geweldig, let op. En je vertelt je ons over die eindletter dalet. Herinner je nog dat eindletter Dalit van het hele het rijk, dat vers, dat mm -hmm. Schmai, Israël, Shemele, Kween, Dalit is een so grote letter. En dan zegt hij ons, en dat is de essentie van de grote letter Dalet, van het woord Echade. Die dus zin speelt op de Nehi van dit Funa, die Yabasha, die geworden, die droog geworden van dit licht. Oftewel, droog geworden van dit licht betekent... Uh, dat daar schijnt, dus dit licht niet. 51. Droog, omdat, het, omdat eh, er was sprake van hoger water en lager water. En hier sprake... Spra, eh, maar deze plaats dus oh, is droog, leeg van dat licht. Ook genat je zo, met kabel het... 52, banukwa de En de de eerste regen. En de regen van de zieren, de regen van een afir. En nu heeft, nu die twee heeft. Nook, die heeft een hogere noek die boven de gezegd is. Die heet Leia. En onder de gezegd die heet Rachel. Herinner je nog? Ja, en, uh, dat, dat is... En dan zegt hij ons. De rechterkolom, de regel 51. Ik ga niet veel uitleggen. alleen Maar, maar hij hey, vertelt het geweldig genoeg om uh, te begrijpen. En belangrijk is hoe dat... Niet zo qua woorden, uh, veel woorden daarvoor te gebruiken, maar de bevatting van een mens. He, de bevatten van, deze, van de, deze dynamiek. Daar gaat het om, 51. Hoe heb je dat? Ja, was er zo. En het aspect van dat droog, dit droogte, dit droge, sorry, van dat droge, met uh, Kabelet Ziranpin, die ontvangt. Met Banukwa de Die ontvangt in de nook van de Ziran Pin. 52. Shemi Hazeul Mala, die vanaf de Haze naar boven is. Die heet leia. De linkerkolom, de eerste regel, Shehi, Jehoelah, let op, dat zij, die Lea, zie je, de boven de gezee. zij kan met hem, met de Ziranpin, opstegen, met de Ziranpin, samen naar Abba en Ima. Waarom? Omdat zij is, van zij haar natuur is, zij haar plaats is, vanaf gezee naar boven van hem, van de Ziranpin, zij is, ja, staat achter hem, maar dan um, vanaf de, in, op de plaats van vanaf de gezijn, geze, geze en naar boven. Vanaf de gezijn en naar boven van de zeer en pijn. hanukwa ktana maar de kleine nukwa dus die onder de gezijn staat van de zeer en pie, die Rachel heet drie. al lotima zeer de atta kan niet, kan nu niet opsteken met de zeer pin. Bij in deze hoge eenheid. Vier. je hebt het gehaald, maar zij, Rachel is, het aspect, haar eigenschap, haar kenmerk, is uh, aspect van lagere wateren die vanaf de gezee naar beneden zijn. Dat daar... Eerst djinn daar is de zware djinn, zoals boven gezegd. Rechel 6. Wei je da. Hoe soda katuw, Ikavu avu zeifelamayim el makomehate, vetjer aahaya basha, aneimar acht, bayom gimil. de maze brishi. Sche Targumo. Het kan schoon neigen, dargin de tachot smaya, le it achton be, le mehavujtin, baslimo, le shit, sitin, vateraja bas, ainu elf, lega dargin eilu. The Iran Pin, Gamb, DE Dalet, Dechat, 12, Anikret, Yabash. Punt. 6. We who they love Ada and hoge Einheit. Ellen, so we dat also say in the Shema, Israel, Shemel, and Shemel, who thought that is the essence of that verse, yeah, ook in the Torah, in the Scheppings, that, Yikavu HaMayim, Laat de wateren vloeien, zich verzamelen, letterlijk vloeien, naar één plaats, wat je ra je en laat de, het droge verschijnen. En staat in het Ora. Hanneh maar en dat werd gezegd. Acht bayom gimmel de mase brusit op de derde dag van de scheppingsdaad. Het de vertaling daarvan is, de, de, de vertaling dan is, Targomo, Targomo is Aramees. Ja, betekent letterlijk uh, vertaling. De targomo betekent de vertaling naar het Aramees. Is, Het kan schon, ja, waarschijnlijk dat zijn de, dat is zijn de woorden die van de vertaling van Onkelos, ja, van die grote um, Onkelos die de Torah heeft. Vertaald in het Aramees. Je, we hebben dat veel, we hebben wel eens over hem gesproken. Hij was een Romein, hij was niet Jood, ja, een neef van de keizer van Rome, van het Romeinse Rijk. En hij is geworden tot de heilige man in Israël. Dus de vertaling daarvan is je kan schon dargen, Wat betekent dat wel op? laten de, eh, de trap treden. Dat is waarschijnlijk niet van die wonkel. Dat is waarschijnlijk van de van de Je kan zo'n laat laten. Wat betekent dit? Laat de wateren eh, vloeien naar een plaats. Kijk, wat betekent? Je kan schon daarin laten, laten de trap treden die onder Shamaya, die onder de hemel zijn. laat 8 doen bij zich uh, uh, verzamelen, zich te verenigen om um, uh, te zijn Volledig te zijn van uh, met zes uiteinden van zijn zes kanten. Wat je raai je basha en dat is dat? één ding en dan wat je raai je basha en laat het droge verschijnen. Wat betekent dat? De haino, haino, dat wil zeggen, elf. Lekker sherba darken eilu, dat wil zeggen, om te verbinden met deze traptreden van de ziranpin ook het aspect van Dalit, van het woord Echade, ja, van de Shma Israel Hanikret Yabasha, welke letter Dalit heet, Yabasha, het droge. 12 naar de punt. Schimit Kabelet Nuk Nu de gdola in de zeerampien. Schimit Hazel Lemala. Dat dat die wordt ontvangen van door Leja. De grote nu van de zeerampien. Die vanaf de Hazel en naar boven is. 13 na de Nigmar Fertin Iehu daila Shehu sot ki tova rishon De masse Brishi. O was Nigmar Dat zo het op endermij Word Volbracht, voltoit Volbracht de hoge Iehu De hoge eenheid. Welke hoge eenheid is de essentie, zoals in de Torah gezegd wordt, ki tov? Arishon, de eerste keer wanneer staat het Kitov, Omdat het goed, en Hashem zag dat het goed was. Dat het goed was. De eerste keer, let op, de eerste keer op de derde dag van de scheppingsdag. Want op de derde dag, let op, op de derde dag, werd het tweemaal gezegd, Kitof Hashem zei, dat, dat vond het goed, ja, om twee keer, heeft het, waarom heb je twee keer, waarom staat dit in de derde dag, twee keer, de derde dag is de dag van, van de scheppingsdaad. is de dag van de hiergoed, de eenheid, tussen de eerste en de tweede, ja, en het, op de tweede dag, werd niet gezegd, uh, omdat het goed is, waarom niet, omdat de, de tweede dag, is de dag van, uh, to, wanneer het, geschapen werd, de dinakashia, de zware Dina. En daarom staat het niet in het Tora kitof, dat het goed was. Maar die dan wel twee keer gezegd wordt dan alleen op die derde dag, op de derde dag van de, van de scheppingsdaad is het wel gezegd. Omdat dan, daar was het je goed, de eenheid uh, in Tjeveret, ja, onder de paraplu van de Tjeveret, de kracht van de Tjeveret, waarbij de volledige liefde mogelijk werd in de wereld. De liefde van beide kanten, wanneer het je goed gaat en wanneer het je slecht.